Het weer vanuit het oosten wolkenvelden en soms een vlokje sneeuw. Vooral in het westen eerst nog zon. Het is 0 tot 2 graden vanmiddag. Morgen opnieuw vrij koud winterweer. Zaterdag en zondag wordt de kans op sneeuw vanuit het zuidoosten groter. ANBB Verkeersinformatie, een rustig begin van de avondspits, 15 kilometer in totaal. De twee langste files staan op de N15 Maasvlakte Rotterdam. Tussen Alfred Briede en Spijkenissen 4 kilometer. En op de A20, Hoek van Holland, richting Gouda, bij Rotterdam-Kroosweg ook 4 kilometer. Dit is Radio 1, Villa VPRO, het Blok en Ger Jochems.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 Deel 4, de rol van de ambtenaar. GroenLinks-fractieleider Bram van Ooyik beantwoordde jarenlang... als ambtenaar op buitenlandse zaken vragen van de parlementsleden. Een enorm tijdrovende klus. Er worden heel veel vragen gesteld, steeds meer. Dat wordt volgens mij in het parlement ook allemaal keurig bijgehouden. En uh, dat betekent dus dat je een vrij uh, wezenlijk deel van je tijd als ambtenaar uh, kwijt bent... met het uh, beantwoorden van die vragen. Maar ja, dat is nou helemaal het recht van het parlement om dat uh, te doen. Ik zit nu natuurlijk aan de andere kant en ik weet hoe belangrijk het is dat je als parlementariër... Uh, ja, die vragen kunt stellen aan de minister. En dat kan schriftelijk, of dat kan soms ook uh, mondeling, natuurlijk. Hè. Maar vertraagt dat het proces ook niet heel erg op zo'n ministerie, als je altijd maar die vragen moet beantwoorden, ja, van die Kamerleden. Nou ja, je hoopt natuurlijk dat die vragen uh, zeg maar bedoeld zijn om echt iets te weten te komen. Wat soms vervelend is, wat ik in ieder geval persoonlijk soms irritant vond, was als je als het instrument van de vragen werden misbruikt, in mijn ogen om. Uh, Personen of organisaties uh, te brandmerken. Of, uh, en waar dan al uh, in de vraagstelling termen als uh, zakkenvullers, uh, bodemloze put, salonsocialisten... Uh, nou, wat heb ik allemaal niet langs zien komen, uh, werden, ge werden gehanteerd. En dan vroeg ik me in alle bescheidenheid als ambtenaar wel eens af: van, is dit nu omdat je echt iets wil weten? Of is dit alleen maar omdat je je punt nog eens wil maken? Uh, als ambtenaar moet je vragen beantwoorden voor de minister, voor de staatssecretaris. Ja. Daar zitten ook hele gevoelige vragen bij, denk ik zo. Uh, dat kan soms. En de, kijk, de minister bepaalt natuurlijk altijd uh, uiteindelijk de, de, de, de politieke inhoud en de toon uh, van de antwoorden. De rol van een ambtenaar is natuurlijk uiteindelijk toch om daarvoor de benodigde bouwstenen aan te leveren. En je wordt inderdaad wel geacht daarbij rekening te houden... met de politieke gevoeligheid. Maar uiteindelijk zou je kunnen zeggen... is dat natuurlijk altijd de verantwoordelijkheid van de bewindspersoon. Heeft u wel eens meegemaakt bij de beantwoording van de vragen... dat u dacht van... Ja, dit had de minister of staatssecretaris toch heel anders moeten aanpakken? Nou, ik heb altijd... Maar misschien komt dat ook wel omdat ik... Ook voordat ik ambtenaar was... We hebben het erover gehad dat ik nadat ik ambtenaar was... in de politiek ben gaan. Maar voordat ik ambtenaar was, heb ik ook in de politiek gezeten. Ook voor GroenLinks. Dus ik heb, ik heb er nooit enige moeite mee gehad... om te kunnen accepteren dat een minister of staatssecretaris zelf uh, zeg maar de verantwoordelijkheid neemt... om een vraag op een bepaalde manier te beantwoorden. Dat is vanzelfsprekend. Dus ja, daar kun je dan wel wat van vinden. Of je kunt wel denken van... nou, ik zou dat zelf anders hebben gedaan. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk... en daar ben ik me altijd zeer sterk van bewust, totaal niet relevant. Je kunt natuurlijk wel adviseren aan een bewindspersoon... om iets op een bepaalde manier te doen. Maar... Uh, ja, de, de beste bewindspersonen zijn toch de bewindspersonen... die de eigen verantwoordelijkheid nemen... en die uh, luisteren naar hun ambtenaren... maar uiteindelijk wel hun eigen lijn trekken. Besturen de ambtenaren dit land... Nee, absoluut niet. Nee, nee hoor. Ik denk wel dat ambtenaren zorgen voor een zekere mate van continuïteit. Hè. Het is natuurlijk een, een, een, laat ik zeggen, het institutionele geheugen van een ministerie zit natuurlijk niet bij de bewindspersoon die er vaak maar voor een paar jaar zit, maar zit vaak wel bij ambtenaren die al heel lang in meerdere rollen op zo'n ministerie werken. Maar het, het, het primaat van de politiek is echt wel in Nederland echt wel gegarandeerd. U hoorde collega Klaas Tintek in gesprek met oud-ambtenaar Bram van Ooyik. Het Vragenuur, met vandaag... Jos Heijmans, RTL Nieuws, Pim Vergale, NOS Televisie... en John Kerstens, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... en voormalig voorzitter van FNV Bouw. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Uh, Jos Heijmans, uh, heb ik het nou goed gehoord? Of zat Bram van Ooyik zo'n stukje... en dan doe ik mijn vingers een nee. cent decimeter uit elkaar af van de opmerking en dat vra recht op vragen, dat kan ook best wat minder. Nou, misschien bedoelt hij dat wel ja. Maar aan de andere kant zie je ook bij GroenLinks dat hij uh, natuurlijk ook de ene en na de, de andere vraag stellen. Ja, ja. En dus hij heeft natuurlijk wel gelijk. Als hij zegt van de meeste politici gebruiken de vragen om hun eigen boodschap nog eens nadrukkelijk ja. uh, onder de aandacht te brengen. En ze zijn kijken ze vaak... wel eens ooit naar het antwoord dan? Want daar ja, hoef je dan, dan ook niet geïnteresseerd aan... in te zijn. Oh, dat ja, daar kijken ze wel naar. Maar meestal uh, komen ze met die antwoorden ook geen stap verder, want die kennen ze al. Hmm, ja. Op het moment dat ze de vraag stellen. Ja, ja. John Kerstens, eh, nog niet zo lang in de Kamer, maar ook eh, je wel eens bezondigd aan waar Bram van Ooyek het over heeft, om die vragen te misbruiken om je punt te zetten? Nou nee, dat niet. Wel gebruik gemaakt van wat hij net zei, het recht eh, dat je hebt om die vragen te stellen. En ik moet zeggen, ook wel, vind ik zelf met enig effect. Ik heb eh, minister Ascher wat vragen gesteld naar aanleiding van. Partijgenoot, minister van Sociale Zaken. Ja, naar aanleiding van de zoveelste vage constructie door werkgevers in het Westland bij de inzet van buitenlandse oh, ja. arbeidskrachten. En een deel van het antwoord was voorspelbaar. Namelijk dat hij zijn best gaat doen om onwettige constructies aan te pakken. Maar in die antwoorden zei hij toch ook dat die constructies... die op zich wettig zijn, maar onwenselijke gevolgen hebben... dus die leiden tot oneerlijke concurrentieverdringing... ook gaat aanpakken. Hmm. En dan denk ik, ja, dan heeft zo'n vraag toch nut gehad. Want die antwoorden die waren door hem en al zijn voorgangers daarvoor... niet zo scherp gegeven. Oké, okay, nou, ja. de uitzondering bevestigt de regel. Maar zonder die vraag uh, was dat toch ook wel aan de orde gekomen? Uh, ja, dat zullen we nooit weten uh, uh, natuurlijk. Het is in ieder geval zo dat alle voorgaande ministers... van sociale zakenwergelegenheid ook stevig aan de tand gevoeld zijn... over dat thema. Uh, en nog geen enkele minister had aangegeven... dat hij op zich wettige constructies met onwenselijke gevolgen ja. gaat aanpakken. En dat is in ieder geval iets om op voort te borduren. Dat is wat we nu aan het doen zijn. Ja. Pim Vergalen, wat vond jij? Nou, ja, de, de, de schriftelijke vraag, want daar hebben we het geloof ik vooral over... dat is eigenlijk het meest botte middel. Ik denk dat toen Jos en ik in Den Haag begonnen... Wanneer was dat? Vorige eeuw. 18, 19. Uh... Ja, 18. Dus, ja, 18 ja, sorry. Nee, in 19, uh, nou, in de tachtige jaren. Dat ja. toen was t, als iemand schriftelijke vragen stelde na een interview van jou, dat was scoren. Hè? Ja, nu... dat haalde ook de krant nog. Ja, er stond er een stukje. Er in de de krant. En nu zijn er duizenden per jaar. En je hebt ook nog de mogelijkheid als minister om de, de beantwoording te verlengen met drie weken. Dus zit je zes weken te wachten. Hm. Ja. Dus als je actueel wil zijn, dan moet je of een interpolatie aanvragen of een mondelinge vraag stellen. Ja. En daar Op... ga je zelf niet over helaas. Mondelingen, schriftelijke vraag wel, maar de mondelingenvraag maakt de Kamervoorzitter uit. Ja. Ja. Even ander nieuws van vandaag. Het Nationale Toneel komt volgend seizoen met een toneelstuk over de Haagse Sociëteit Nieuwspoort. Waar uh, oh journalisten en ja, dat dacht ik al. Het oh jee, en Kamerleden en uh, lobbyisten, voorlichters, uh, altijd enorm dicht op elkaars lip zitten. De maker is Casper van der Putten. Hij onderzoekt de beelden van de werkelijkheid die politici en media ons presenteren. Hij zegt dat hij zich gaat baseren op interviews met politici, maar ook met de journalisten. Dus de vraag is al onmiddellijk: uh, dan maar eens beginnen met ojé, oh Jos, ben jij al benaderd? En wat ga jij in vredesnaam allemaal prijsgeven aan hem? Nou, niet zoveel, want ik ben ook nog bestuurslid bij Nielspoort. Ik ben Is daar vicevoorzitter. Dus dat heeft weer een andere verantwoordelijkheid. Maar ik kreeg net inderdaad een berichtje van een ander radioprogramma... Mm -hmm. of ik daar even over wilde bellen, want ik, ik wist het nog niet. Ja. Maar nou, zeg je, oh jee, inderdaad, je houdt je hart vast. Wordt, nou, er, wat, wordt het een drama? Wordt het een musical? Wordt het een scabreus stuk? Wat wordt ik het? Heb, ik heb geen idee, maar ik, de ervaring uit het verleden leert... dat uh, wat er in Nielspoort gebeurt... Dat dat enorm overtrokken wordt en alsof daar de meest geheime dingen gebeuren. En dat is echt je Rijnse flauwekul. Dan worden de saai stuk. Dan worden ze saai stuk. Daarom zeg je, oh jee, het wordt op aangedekt, ben je bang? Nou ja, we hebben natuurlijk wel ervaringen gehad. Ik ben even zijn naam kwijt. We hadden zo'n nieuwsportrapporteur die dat boekje heeft geschreven over. Joris Luijndijk. Ja, Joris Luijndijk. Dat heeft ons bij Nielsport in ieder geval een hoop schade opgeleverd. Want er werd allemaal geïnsinueerd... dat het uh, ja, allemaal journalisten, Kamerleden, mm -hmm. politici, überhaupt... allemaal vier handen op één buik was. Nou, mm. Dat is echt onzin. Pim, vind het ook bedenkelijk, misschien stiekem... dat uh, niet-parlementaire journalisten zich met deze biotoop bezighouden? Nou, nee, want uh, er zijn in nieuwsport, maar ik weet niet of Jos dat kan uh, beamen... meer lobbyisten en voorlichters vaak dan, ja, dan journalisten. journalisten. Ja. Hè, vroeger was dat vloek in de kerk... en nu is dat denk ik meer dan de helft van het ledenbestand. Maar ik denk dat nieuwsport nog steeds wel een plek is voor politici... om juist op achtergrondbasis dingen aan journalisten kwijt te kunnen... die niet ja. meteen aan hen worden toegeschreven. John, ik, nou, John, nou, John, even ik, een klein voorbeeldje, ja? dat is wel grappig. Ik, ik moest laatst ascher interviewen... die verving Rutte bij het gesprek met de minister president... En ik was nog niet geschminkt en ik zat uh, rust. En die kwam ineens binnen. Ik zei, waarom heb je niet aan de bar gehangen dan? Want dat doet ja. Rutte altijd. Nee, daar hou ik niet van. <lacht> nee. Toen zei ik, nou, wil je dan, <lacht> dan ik... een afloop wat drinken hier? Nee, ik ben niet gezellig. Dan ja, denk ik, ja, ja. ja dat, vind ik, dat vind ik dan... Ik kan wel niet gezellig zijn, maar ook niet handig. Want het is nee. natuurlijk een, een mooie uitlaatklep... om ja, op, op achtergrondbasis met journalisten... iets meer over je beleid te kunnen vertellen... Ja. zonder dat het meteen in de krant staat. John? Ik weet zeker, ik durf te zweren, dat er de volgende scène in gaat zitten... In, deze, in dit toneelstuk, namelijk een dronken minister... die aan de bar allemaal vertrouwelijkheden debiteert. Ja, het, het zou zomaar kunnen. Het, het is niet omdat ik te druk ben met al die schriftelijke vragen stellen... waar we het net over hadden. Maar ik ben nog niet zo vaak in Nieuwspoort geweest. Nee, ik zie je weinig. Uh, nee, dat... <laughs> ik zou daar maar uh, razends een veranderingen in aanbrengen als ik jou was. Nou ja, kijk, het, uh, wat Pim van Galen zegt, dat klopt. Hè. Op achtergrondbaas met de journalist spreken, ja. dat, is, dat is gewoon goed. Het, het, is, het is ook goed om eens dingen te kunnen zeggen zonder dat je bang hoeft te zijn dat het al dan niet verkeerd uh, gequoteerd in de krant uh, komt te staan. Ik weet niet of dat alleen in nieuwspoort kan. Ik spreek ook wel als journalist op andere uh, plekken. Maar het feit nou, is het voor jou het... niet veel handiger om, om het op je eigen kamer te doen? Nou, dat zonder dat, dat iedereen ziet dat uh, Jos of ik bij jou zit... en dan staat er de volgende dag iets in de krant... En dan hmm. kan het toch wel aan jou worden toegeschreven als iedereen het weet. Ja, ja? Ik, heb, ik, heb, ik heb het inderdaad een paar keer op mijn eigen kamer gedaan. Overigens ook gewoon uh, uh, gesprekken uh, onder the record... Uh, maar ja, nu ik erbij nadenk, dat was niet zo omdat ik dacht dat dat handiger was. Dat kwam gewoon zo uit, omdat de journalist op de gang liep. Of we gewoon afspraken van, hé, uh, hey, we ja. zijn allebei in Den Haag. Kom even mijn een kopje af. Nou, maar het is natuurlijk niet zo dat, dat Niels met echt bedoeld is... Voor ja. die, uh, die, uh, om nieuwsjes uit te wisselen, zeg maar. politici die hun verhaal kwijt willen zonder bij naam genoemd te worden. Het is vaak ook gewoon de contacten die je met elkaar ja, hebt. Netwerken. dat je, Ja, netwerken, een pilsje met elkaar drinkt. En het niet alleen maar over de politiek uh, hebt... maar ook over uh, hoe iemand verder in het leven staat en zo. Dat is... Zeker, waardevol. We wachten okay. het volgend seizoen af. Zeer benieuwd. Ja. Vanmorgen kwam het CBS met de nieuwste sociaal-economische cijfers. En dat was weer even slikken, niet onverwacht overigens. Werkeloosheid sterk opgelopen, want economische krimp. Consumentenvertrouwen weer verder omlaag. En ook de huizenprijzen weer verder gekelderd. Pim, um, gaat dat iets voor het kabinetsbeleid uh, betekenen? Asscher, minister Asscher zei al gelijk: ja, dus niet rooskleurig, maar uh, snelle uh, oplossingen die zijn niet uh, voorhanden. Nou ja. Oh ja, het kabinet gokt erop. En dat is ook richting Brussel het signaal... als op 30 april voor het eerst een beetje die begroting naar Brussel moet. Ja, die grote hervormingen, de AOW, de woningmarkt, de pensioenen... dat gaat op den duur structurele verbeteringen opleveren. En dan zul je ook zien dat de groei aantrekt. Ja, dat moet je maar geloven. Het is een mm -hmm. beetje een lange termijn verhaal van het kabinet. Maar ik heb het idee dat dat bij de burgers nog niet echt doorkomt. Nee, maar dat kan natuurlijk ook niet als je die werkloosheidscijfers ziet. En dat natuurlijk, dan kan je opwachten. De bond, maar ook de oppositie zegt... jullie praten maar... En jullie ka ka uh, uh, kakelen maar, maar er moeten banen komen. Kom met een, met een banenplan. Ja, maar er is ja. geen geld voor. <laughs> nou, Denk, ja, ja, tenminste, dat, ja, dat is een miljoen van. uitgetrokken voor jeugdwerkeloosheid. En 200 miljoen voor de rest. Ja, er is nadat... Moet er wat bij als je deze cijfers zo weer ziet nu? Nou ja, Er is nadat het regeerakkoord is afgesloten... structureel 250 miljoen euro gemaakt voor dat overleg over die sociale agenda. De arbeidsmarkt en alles wat erbij hoort. En er is 100 miljoen eenmalig door minister Ascher, losgemaakt... voor bijvoorbeeld de bouw van werk- naar werkplannen of van school-naar werkplannen. Dat twee is de sector, jaar, hè? Ja, daar is de sector op dit moment hard mee bezig. Kijk, ik hou me maar aan, aan wat wij steeds gezegd hebben. Er zijn een aantal pijlmomenten in het jaar waarop het Centraal Planbureau... Met de cijfers komt. Uh, het volgende pijlmoment is echt dichtbij. Dat is volgens mij 28 februari. Mm -hmm. uh, dan moet ook duidelijk hoe we met die 3% uh, uh, zitten. En als er een moment is om daar eens goed over na te denken. 3% van of niet is wat kan en wat je zou moeten. Ja. Dan, dan is dat het moment. Het is, we hebben een paar meevalletjes gehad. Hè? De, de, de telecomveiling, het Nederlandse bankverhaal. We hebben wat tegenvallers gehad. De, de SNS-bank. Uh, Maatschappelijk heeft ook ineens geld opgeleverd. Ja, ik begrijp ja, niet hoe, maar het is zo. Een boete. El Rotterdam, inderdaad. Maar ja. kijk, het is, het is uh, volgens mij niet goed om op dachtkoersen te gaan ageren. Het is wel duidelijk. Dat, dat de trend voortzet, hè? Dat, er nog, dat je hele goede ogen moet hebben... om het licht aan het eind van de tunnel te zien. Uh, maar ik denk dat als volgende week er wat meer cijfers komen... dat er meer in samenhang bekeken kan worden van wat er kan. Maar, maar er hoe, hoe interpreteer je dan de, de woorden van Leo Hartveld... de vicevoorzitter van de FNV, He? een van jouw oud-collega's... sorry, uw oud-collega's, <laughs> uh, <laughs> er is geen nieuwsport hier, hè? Uh, die, die zegt, ja, die werkloos het is de schuld van het kabinet. Dat zegt Wilders, dat zegt de SP, dat zeggen de bonden, ik bedoel... Ja, ik heb Leo Hartveld heel hoog, want die heeft mij ooit nog eens aangenomen bij, uh, bij de FNV. Maar uh, kijk, beweren dat, dat de crisis, de werkloosheid, de schuld van dit kabinet is, dat is wat uh, te makkelijk. De crisis was er al voordat dit kabinet aantrad. De pijn die we nu links-rechts uh, voelen is vaker gevolg van beleid wat door het vorige kabinet is ingezet. Het is wel waar dat ook dit kabinet nog niet het sleuteltje heeft gevonden om bijvoorbeeld de economie een kickstart te geven. Maar u zei net ook dat het erg lastig is om zoiets te, te Jos, bedenken. Jos, hier kan bijvoorbeeld, we hadden het al over de SP... Hè, en ja. de PVV, maar ook het CDA garen bij spinnen. Want die zeggen bijvoorbeeld over dat woonakkoord... dat hebben wij niet ondertekend, want het kost alleen maar banen. Wij zijn voor de banen. Dat, die kunnen met deze cijfers mooi de boer op. Nee, dat denk ik ook. Ja, toevallig heb En vanochtend... het kabinet in een richting dwingen misschien. Ja. Nou ja, wat, wat mij opvalt eigenlijk in tegenstelling tot jouw verhaal... Is, je zegt de vorige kabinetten die zaten met hetzelfde probleem. Maar bijvoorbeeld die werkloosheid is natuurlijk wel de afgelopen maanden enorm uh, hoog gestegen. Mm. Mijn dochter belde hem vanochtend op van... Uh, pap, uh, 1 maart ben ik mijn baan kwijt... want het makelaarskantoor kan me niet meer betalen. Dus uh -huh. ja, uh, dat is dan één voorbeeld. Maar er zijn er natuurlijk ja. elke dag honderden. En ja. ik vind het wel grappig dat die, die werkloosheid zo sterk is gestegen sinds uh, dit kabinet er zit. Dat heeft natuurlijk ook te maken met, met vorige besluiten. Maar heeft denk ik ook zeker te maken... met alle plannen die uh, dit kabinet uh, naar voren brengt. Het zijn geen prettige plannen. Uh, bedrijven maken zich zorgen. Mensen geven geen geld meer uit. Ja, dan gaat die, die, die, die, die midden- en kleinbedrijven... die moeten hun personeel wel gaan ontslaan. Ja. Ja, Laten we het hebben over wat dit met de verhouding in het kabinet gaan doen. Nou, Daar pakken we dan gelijk iets anders bij. Uh, vorige week, via we die Bekman stichting wetenschappelijk bureau PvdA... komt met een rapport waarin een forse ruk naar links uh, uh, voorgesteld wordt. Uh, men hanteert daar vier kernwaarden. Bestaanszekerheid, goed werk, verheffing en binding. Joop de Uyl. Joop de vooral ja. dat woord Niks verheffing. Niels. Dat is een ouderwets woord van ver voor de oorlog. Uh, voorzitter Spekman die nam die gedachte gelijk over. Vertaalde ze onmiddellijk in maatregelen. Rem op eenzijdige flexibilisering arbeid. Werkgevers moeten opdraaien voor ziekte- en arbeidsongeschiktheid. En nog wat van dat soort uh, linkse praat. Uh, deze cijfers daar nog eens bij, zet dat de, het, ja, de coalitie onder druk. Ja, ik weet niet, die wetenschappelijke bureaus die doen wel vaker uh, dingen. Ik merk daar nooit zoveel van in het beleid. Uh, ja, en bestaanszekerheid, als jij in een verzorgingstehuis zit... en je moet ineens een enorme eigen bijdrage betalen... als je als WSW'er straks je baan uh, kwijt bent, je sociale werkplaats... Um, als je WW Straks verkort wordt na een jaar in plaats van uh, 38 maanden... als het ontslagrecht versoepeld wordt. Vier punten die door pvda bewindslieden straks worden uitgevoerd. dan weet ik niet of dat begrip bestaanszekerheid nog zoveel inhoud heeft. John Kerstens, hoe, ja. re, hoe was jouw persoonlijke reactie op dit... Uh, uh, <coughs> ik zou bijna zeggen, bijna een nieuw beginselprogramma. Moet natuurlijk nog een congres komen en dergelijke, maar er ligt wat. Ja, ik zat net even te denken bij welke, welke van de vier punten zal ik met de nuancering beginnen, maar die hou ik dan nou, misschien nog even voor later. <laughs> uh, nou, om, om die WSW te pakken. De sociale werkvoorziening wordt afgebouwd, maar daar staat tegenover het kwotum wat werkgevers opgelegd krijgen, zodat ze maatschappelijke verantwoordelijkheid gaan nemen. Dat is een die in dienst ja, nemen, Zodat hè, er tegenover Jan? de deur die aan de ene kant dicht gaat, een de deur aan de andere kant uh, open gaat. En, zo kan ik op die andere zaken ook nog, uh, nog wel iets, uh, iets verhelderen. Maar als je, als je nou mijn eigen opvatting vraagt over het Van Waarde project... Hè, het ja? is niet dat Hans Spekman, dat beeld, dat kom ik wel Zo dat rapport van het ja, bureau ja, dat, Van Waarde. Het ja. is niet dat Hans Spekman vorige week ineens op het ochtend wakker geworden is... en gedacht heeft van wat zal ik nou eens gaan roepen. Hè? Dat loopt al anderhalf jaar, dat project. Voor mij zit er niet zoveel nieuws in. Ik laat me eigenlijk elke dag leiden door een aantal kernwaarden die erin staan. En als, ja. als je er één uitpakt, hè, een ja. rem op die, uh, op die uh, ongebreidelde flexibilisering op de arbeidsmarkt. Dus voor het eerst dat we een regeerakkoord hebben... waar dat gewoon zwart of wit ja. in staat. Jos, uh, uh, wat even terug op wat Pim net ja. zo, zo pas zei. Uh, Roemer van de SP die sprong daar gelijk op in. En die had een stuk ja. van de week in de krant. Uh, P van de A, praat links, uh, regeert rechts. rechts. Ja, ja, ja. Dat, met, met op dit op soort rapporten lok je dit uh, natuurlijk wel uit. Kijk, je kunt het wel een beetje bagatelliseren. Uh, maar... Het wetenschappelijk bureau komt natuurlijk niet voor niks met, met, met, met zo'n verhaal. Wat opvalt is dat Diederik Samson er eigenlijk een beetje afstand van neemt. Hè? Want die houdt het gewoon op het verhaal van uh, eerlijke politiek. Nou, die politiek. doet eigenlijk hetzelfde als je buurman ja. John Kersten. Zij nuanceert het. Ja, ja ze je het ook noemen. Nou, je ik kunt denk dat ook hij, zeggen dat, een dat hij een dat... beetje afstand neemt. Ik denk dat hij de praktijk zeg maar, naast de theorie uh, zet. Ik heb heel lang CA onderhandelingen gedaan. Dat deed ik ook vanuit principes. Maar het is eigenlijk nooit zo gegaan dat ik een doos met principes op tafel uh, legde... En aan de werkgever vroeg van, kan ik je handtekening er even onder krijgen? De praktijk is natuurlijk toch weer barstiger dan je principes. Maar ik, ik kan zo in het regierakkoord, ondanks de pijnlijke maatregelen... die er ook in staan, een aantal punten noemen... die eigenlijk één op één passen op ja. die kernwaar. Maar dus ik, ik kan me niets... ook voorstellen, in dit kabinet, eh, VVD, Partij van de Arbeid... dat heel veel PvdA-kiezers zich afvragen... door alle eh, maatregelen die er genomen moeten worden... van, is dit nog wel die linkse partij waarop ja, dat... ik gestemd heb? Maar dat ben ik met u eens. Dat, dat, dat proef ik en dat hoor ik natuurlijk ook elke dag. Mm -hmm. Nou... Maar nogmaals, want dat was eigenlijk ook de openingsvraag van Precies. Ger... Wat, wat gaat dit doen uh, In de aan coalitie. de samenwerking? Komt hierdoor er toch wat meer druk op... als de Partij van de Arbeid eigenlijk met zoveel woorden zegt... weg met dat uh, neoliberalistische gedoe... en uh, we gaan de oude waarden weer oppakken? Nu buitengewoon kort door de bocht, maar goed, zo kan het opgevat worden. Ja, maar dat verwacht ik uh, niet. Hoor. Dat de druk dat, gaat Dat uitoefenen? gebeurt niet zozeer vanuit een rapport van een wetenschappelijk uh, oh. instituut. Uh, als de fractie, want die bepaalt uiteindelijk toch de lijn... als die zegt, we gaan een andere koers varen, oké... Okay, dan kom, oh. komt die coalitie wellicht onder druk te staan. Maar dat zie ik niet maar, zo eten, in, die, in, die gebeuren. Maar het is wel de voorzitter van de partij die dit... Al omarmd heeft voordat het uh, van, de, van de drukker weg was, het rapport. Ja, en diezelfde voorzitter gaf samen met Job Corhen, weet je nog, een interview. Ja. dat we meer naar de SP moesten kijken. Ja. Hè? En toen kwam die hele toestand met Timmermans en die uitgelekte mail. En daar hebben we ook nooit meer iets van gehoord. In die ja. zin dat ze een linkse campagne hebben gevoerd, de Partij van de Arbeid, met een links profiel. Maar nou, vervolgens toch een aantal heel veel wezenlijke zaken hebben ingeleverd. Maar zo'n rapport benadrukt dan het uiteenlopen van het, de regeringswerkelijkheid en de sociaal-democratische papierenwerkelijkheid. Maar ja, dat kan je natuurlijk voor de VVD ook zeggen. Hè? Ik bedoel, het geldt voor elke ja. partij en, en hè, wat John ook zegt, een, een verschil tussen de praktijk en, en de idealen. Ik denk dat maar je verwacht slot... niet dat de VVD hier erg op aangaat slaan, dus? Dat, nou dat ja, zolang, je het een de, zolang het in het beleid uh, niet tot uiting komt, zal, zal het de VVD eerlijk gezegd aan zorg zijn. En ik. ook niet om die ja. opmerking van Samson, want die zegt eigenlijk ook met zoveel woorden, ik ben het met alles eens wat in dat stuk staat, maar we hebben ook een regeerakkoord, maar dat moeten jullie zien eigenlijk als een soort springplank naar de uiteindelijke verwezenlijking van onze idealen naar de uiteindelijke komst van een kabinet Samson. Dat, dat? dat heeft hij letterlijk gezegd. Dus nou ik ja, heb wat, het gelezen, wat hij wat in ieder geval wit. doet, dat is zeg ja. maar deze beelden uit 2012 en 2013 afzetten tegen een mogelijke werkelijkheid in 2021. Precies, he? dat als, heeft hij gedaan. een aantal ja. zaken hun effect hebben ja. gehad. Ja. Het kabinet Samson moet er niet in genoemd worden. Hmm. Ja, dat, zei, zo, dat zoiets, zei hij. Ja, ja. Ik las wel dat, dat hij het had over kabinet Rutte II tot een goed einde brengen en vervolgens kabinet... Puntje, puntje, puntje. Ja, ja. Dus ja. dat zou wel eens om zijn ding. Ja. ja. ja. Nou, Oké. Okay. Okay. Um, iets anders actueels vandaag in Elsevier. Dat lijkt misschien wel tot enige spanning in de coalitie. Niet dat we daarop zitten te wachten, uiteraard. Maar. <lacht> uh, <lacht> uh, nou, volgens Elsevier is het zo dat de VVD bezig is. het CDA het kabinet in te trekken. En het is de vraag of jullie dat waarschijnlijk lijkt. Nou, dit is nou typisch iets wat je in dat mooie nieuwspoort van Jos. Uh, kan checken. En uh, ik, collega's die ik sprak die daar vrijdag bij de persconferentie zijn geweest... die, die hebben daar niets van gehoord. Kijk, wat, wat wel zo is, is denk ik dat Rutte... Ja, dat klinkt misschien een beetje gek voor... Kijk, 30 april is een hele grappige datum. Hè. Dus dan heb je de transwisseling. Dan moet het feest zijn in Nederland. En het is de datum dat je voor het eerst een ontwerpbegroting... bij Olly Reen, de begrotingscommissaris, in moet indienen. En dan, dan moet toch een beetje duidelijk worden... of Nederland uh, in, het, in het spoor loopt. En ik denk dat Rutte geen gedoe wil in die maanden. Geen ruzie. Misschien heeft hij bij het CDA wel afgetast van... joh, als ik nou dit doe, kunnen jullie dan in de Eerste Kamer... die begroting steunen, want... Ja. Het ja, kabinet moet er natuurlijk niet aan denken dat straks de hele begroting verworpen wordt. Ja. Ik denk niet dat de Eerste Kamer dat gauw zal doen, maar Rutte wil een rustig voorjaar. Dat, ja. Daar ben ik van overtuigd. Jos, eh, vanmiddag bij het programma Lunch van de NCV zei Kees Boman, presentator van Kamerbreed en de commentator bij Eén Vandaag. Hij zei, ik vind het heel vreemd dat geen krant dit nieuwtje overneemt. En hij vermoedt een opzetje van de VVD om te kijken hoe dit valt. Oeh. Ja, ik, ik, heb ja. Kees, ik heb Kees gehoord uh, uh, vanmiddag. En ik moest wel even uh, knipperen met de ogen. Want ja, ik weet niet of dat zo is, hoor. Uh, in het stuk van Elsweer wordt, wordt ook gesproken over een soort tussenformatie. Dat mm -hmm. vind ik ook niet echt geloofwaardig. Als de VVD. Want het gaat waarom dan, is dat niet uh, geloofwaardig? Nou, waarom zouden ze dat dan niet destijds hebben gedaan? Tijdens de formatie. Ja. Waarom hebben ze er toen niet met, uh, met het CDA ook gesproken... en nou, dus noods aan tafel uitgevoerd? Moet iedereen, mensen als jullie, analisten, analyseren... dat uh, de coalitie zich verkeken heeft op het feit... dat ze geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben... en dat dat nu in alle glorie duidelijk wordt... en dat ze nu gaat denken, shit, we moeten wat. En dat moesten ze toch toen ook weten? Mm. Ja, sorry voor de ja, wedervraag, maar, ja, maar dat, ik, ik, kan, ik kan me niet dat voorstellen... en dat hebben ze ook trouwens uh, zowel uh, Rutte als Samsel ook allebei gezegd... we hebben wel degelijk gekeken... Uh, naar het feit dat we geen meerderheid in de Eerste ja. Kamer hebben. Maar ja. wij gaan werken aan die meerderheden. Ja, als je dan van plan bent om, om er een partij bij te nou, halen. Je zou kunnen zeggen, we gaan kijken naar die meerderheden... maar oe, het is zoveel werk om steeds maar opnieuw te zoeken. Misschien kunnen we iets structureel regelen. Dat zou op zich nog niet zo'n gek idee zijn, toch, John? Nee, ja, er zijn een heleboel ideeën die helemaal niet zo gek zijn. Ik heb er niet bij gezeten. Ik weet het echt niet. Wat ik wel weet is dat we ons vanaf het begin ervan realiseren realiseren... we. wenselijk? Mm, nou, dat weet ik eigenlijk nee, niet per se. Ik bedoel, niet noodzakelijk. Ik bedoel, we realiseren ons vanaf het begin. Het is net gezegd dat we in de Tweede Kamer weliswaar een uh, meerderheid hebben. Maar in de Eerste Kamer niet. En de wet is dus pas een wet als je hem ook door de Eerste Kamer hebt uh, gekregen. Als ik kijk naar de wet waar ik nu mee bezig ben... die participatiewet voor de mensen in de sociale werkvoorziening. Ja. Ik heb moties ingediend met de VVD, maar ook met de CDA... met uh, de ChristenUnie, met D66 en met de SGP. Dat is volgens mij toch de manier... Ja, ik weet het ook nog niet echt. Nee. ik ben in september pas begonnen... maar de manier zeg maar, waar je zoekt uh, waar je naar meerderheden... daar waar je ze kan vinden op een... Ja, op het thema met een inhoud die je zelf aanspreekt en die je dichter bij je, je plannen in je Maar dan anderen. ga je ervan dus, uit dat dat het enige is, de inhoud, en dat de politiek verder niet meespeelt. Nee, maar in oh, dit oh, geval speelt natuurlijk nog wat anders. Nee, mee. Ik, ik ben er al lang in die vier, vijf maanden achter, zeg maar, dat niet alleen in de oorlog en liefde, maar ook in de politiek heel veel geoorloofd is. Hoor. Ja. Dus dat het is, het heet, ja. het, het heet niet voor niks politiek, dus ja. bijna alles is politiek. Pick maar tot uiteindelijk het, gaat het op één. Even los van het feit of dit allemaal waar is of niet, er zit wel een soort van logica toch in? Want ze moeten structureel zaken gaan doen met de oppositie, ook met het CDA, nu dat even niet, maar straks weer wel. Dus waarom zou je ze er niet bij halen? Ik heb vorige week gesuggereerd, waarom niet ook praten met uh, D66? Nou ja, kijk wat Rutte, dat vind ik wel opvallend, steeds zegt, is dat die partijen van dat woonakkoord toch ook van uh, strenge begrotingsafspraken houden. Hè? De, boel, de boel op orde. Dus hij heeft wel, denk ik, het optimisme dat uiteindelijk goed komt. Maar ja, die partijen zullen er iets voor terug uh, krijgen. We krijgen dus een heel gek achterkamertje circuit de komende jaren, waar wij totaal niet uh, geen bij vat op hebben. Ja, ja. Dus het was Alleen maar ben ik bang. Ja. Ja. Goed, Pim van Galen, hartelijk bedankt. En ook John Kerstens, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, en Jos Heymans van RTL. Dit was het vragenuurtje en ook het einde van de villa. Wij zijn er maandag weer vanaf half vier. En zometeen na het nieuws van half vijf, het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. Tim. Banen, banen, banen. Ja, waar zijn banen, banen, banen, banen, banen. Banen, banen, banen. Zal ik 532 een keer doorgaan? Gekke luk, hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politieman. die het onderzoek leidt. in de moordzaak van de gehandicapte atleet Oscar Pistorius. wordt vervangen. Vandaag werd duidelijk dat de politieman zelf wordt verdacht. van een poging tot moord. De advocaten van Pistorius hadden voor gepleit om de politieman. van het onderzoek te halen. Hem was ook verweten dat hij onzorgvuldig onderzoek had gedaan. in het huis van de atleet. Pistorius wil het borgtocht vrijkomen. De rechter moet daar nog over besluiten. De treinstoringen rond Utrecht Centraal zijn voorbij. Het treinverkeer naar Den Haag en Rotterdam komt langzaam weer op gang. De treindienst naar Amsterdam werd eerder al hervat, maar tot 5 uur rijden er de helft minder treinen dan normaal. Vleesgroothandel Willy Celton in Os mag morgen weer open. Wel moet de verdachte partij vlees voorlopig apart worden gehouden. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gezegd... tijdens de behandeling van het kort geding dat Celton had aangespannen. De NVWA legde de productie bij vleesbedrijf Celton vrijdag stil... omdat vermoed werd dat Celton paardenvlees mengde met rundvlees... zonder dat te melden.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 Aan WB Verkeersinformatie, er staan 15 files, die staan, staan vrijwel allemaal in de Randstad. Het is niet al te druk, 43 kilometer in totaal. De meest opvallende en de langste files staan op de N15, Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen Avid Brielen en Spijkenissen 3 kilometer, verderop bij Pernis nog eens 4. Op de A20, hoek van Holland, richting Gouda bij Rotterdam Centrum 4. En op de A28, Utrecht, richting Amersfoort. Bij de afrit -Marn ook 4 kilometer.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 Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Goedemiddag. We kunnen beginnen met allemaal percentages, met statistieken... met cijfers, met records, met historische vergelijkingen. Of we kunnen ook gewoon zeggen... Het gaat slecht op de arbeidsmarkt. Want dat is de rode draad van deze uitzending. Hoe gaan wij aan de slag met de stijgende werkloosheid? Politici reageren, bonden eisen, werklozen klagen, economen analyseren. Onze verslaggevers gaan de komende twee uur hard aan de slag... om uw werkgelegenheid in beeld te brengen. We vechten voor zijn baan, dat doet ook Bram Moscovici. We kijken terug op de dag dat de strafpleiter... zijn levenslange schorsing ongedaan probeert te maken. En we maken een uitstapje naar de Britse rechtbank. Er is commotie over juryrechtspraak. We zijn en tot half zeven vanavond. Gaan we toch beginnen met wat cijfers? Want er waren sinds begin jaren tachtig niet zoveel mensen werkloos als nu. 592.000 waren dat er in januari. En dat is 7,5% van de beroepsbevolking. Minister Ascher eh, eh, heeft bij RTL gereageerd op de nieuwste cijfers. Het zijn hele slechte cijfers. Met name de werkloosheid eh, is, is enorm gestegen. Eh, 20.000 mensen die in een maand de maand een baan verliezen. Het komt natuurlijk ongelooflijk hard aan bij, bij al diegenen die dat overkomt. Arbeidseconom Joop Schippers van de Universiteit Utrecht... vertelt waarom de werkloosheid nu zo oploopt.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 Ja, je kunt niet door blijven leren. Dus die mensen komen nu ook op de arbeidsmarkt. De jongere vakbonden vinden dat het kabinet te weinig aandacht... en geld heeft voor het werkloosheidsprobleem onder jongeren. Nogmaals minister Asscher. Nou, ik heb ook daar in de richting van die vakbonden aangegeven... Dat, uh, dat ik zeker opensta voor concrete suggesties van dingen... die we nu kunnen doen, uh, die zouden helpen. Ik praat er ook over met vakbonden en werkgevers. Dus wat, wat ons betreft ook meer geld beschikbaar op voorwaarden. Dat werkgevers en werknemers ook... De uh, OO-fondsen, de fondsen die van, uh, van sociale partners zijn, gaan gebruiken. om nu plannen te maken. om met name de sectoren waar het lastig gaat. op gang te helpen. en daarbij ook te zorgen dat jongeren weer een kans krijgen. Er kan dus meer. En wat mij betreft moeten we nu de kansen pakken. om dat ook echt te gaan doen. Al dus het geluid vanuit het kabinet. meegeluisterd heeft Leo Hartveld. Goedemiddag. Goedemiddag. Vicevoorzitter van de FNV van de vakbond. Uh, concrete suggesties vraagt de minister. Wat kunt u daarin bijdragen? Nou, kijk, wij hebben al van meter van gezegd, de richting van het macro-economische beleid van dit kabinet is de verkeerde kant uit. Het kabinet bezuinigt, er is een opeenstapeling van bezuinigingen met het vorige kabinet. En dat leidt ertoe dat er bezuinigd wordt, dat het vertrouwen van consumenten afneemt, dat de afzet voor de werkgevers vermindert... En daar zit natuurlijk uh, het begin om uh, uh, ja, de arbeidsmarkt weer aan de gang te krijgen. En we moeten economische groei hebben en die banenmotor moet weer aan de gang ge gebracht worden. En het kabinet heeft zich eigenlijk maar één echt hoofddoel gesteld. Namelijk het financiënstekort terug te brengen. Ja, en daar moet je andere prioriteiten stellen. En je moet de prioriteiten stellen, er moet economische groei komen. En uh, de banenmachine moet weer aan de gang gebracht worden. Ja precies, dat willen we allemaal. En mijn vraag was, hebt u ook concreet of suggesties zoals de minister vraagt? Ja, ik geef aan dat uh, je dan een ander beleid moet voeren dan uh, dit kabinet uh, nu doet. Om maar eens een voorbeeld te geven, uh, de bouw moet weer aan de gang geholpen worden. In het recente woonakkoord uh, wordt er dus een enorme woonheffing op woningcorporaties uh, gelegd... zonder dat daar gelijk uh, de afspraak wordt gemaakt dat er weer geïnvesteerd wordt in werkgelegenheid. En laten we de woningcorporaties nu aan de slag laten gaan met... Uh, het bouwen van uh, woningen met het uh, vergroenen van uh, woningen. Het isoleren van woningen. En dan uh, krijg je de baanmachine weer op gang. Uh, als het gaat over de jeugdwerkloosheid. Uh, ik denk ik dat we een uh, jeugdwerkgarantie weer moeten gaan uh, creëren. Zoals we die ook een, een paar jaar geleden hebben gehad in het actieplan jeugdwerkloosheid. Om te zorgen dat de kansen voor jongeren weer echt groter worden. Maar nogmaals, het begint... Uiteindelijk bij het feit dat je uh, dus los moet komen van het bezuinigingsbeleid. wat dit kabinet voert. Er moet dus geld worden vrijgemaakt. Nu zegt de minister. Uh, als reactie op de werkloosheidscijfers. dat er geen simpele oplossing is. om het probleem. een kort tijdsbestek op te lossen. We moeten doorgaan met het investeren. in onderwijs-innovatie. het beteugelen van de crisis in Europa. En uh, er is geld, zegt hij. 100 miljoen euro extra al uitgetrokken. voor het bestrijden van werkloosheid van jongeren en ouderen. Ja, dat is, toch dat goed, is, ook, een, dat is ook heel goed. En uh, die middelen moeten ook uh, optimaal uh, worden ingezet. Maar uh, daarmee krijgen we de economie als zodanig niet meer aan de gang. En uh, ik kijk ook naar uh, hoe uh, de Verenigde Staten dit aanpakt. Die hebben een beleid waar veel meer wordt geïnvesteerd in de economie. Waar veel mindere fixaties op het begrotingstekort. Ja, En dan uh, de Verenigde Staten komen beter uit de crisis nu. En Nederland blijft uh, hangen. Nederland staat echt ook achteraan. Je ziet het consumentenvertrouwen en de, de, de investeringsbereidheid van werkgevers ook heel hard teruglopen. Dus onze boodschap is: Nederland gaat samen met Duitsland en andere noordelijke landen in Europa. Uh, werk maken, uh, investeer. Maar om te investeren is er natuurlijk geld nodig wat er niet is. Om dat te kunnen doen, zal er straks een sociaal akkoord moeten worden gesloten. Ik begrijp dat begin maart uh, uw voorzitter het Groene Licht zou moeten krijgen om die gesprekken aan te gaan. En dan zal er natuurlijk ook vanuit de vakbonden een, een aantal concessies moeten worden gedaan. Kunt u even die wensenlijst langs, langs gaan voor wat betreft de FNV als straks die inzet op tafel wordt gelegd? Bijvoorbeeld de, de, de hoogte en de duur van de WW. Nou kijk, wij uh, denken dat uh, juist in de tijd waar iedere dag meer mensen werkloos worden... het wel het meest uh, verkeerde beleid uh, is om uh, de WW uh, qua hoogte en duur nu uh, te gaan verminderen. Dus daar mag niet aan getornd worden? Nee, nou, dat is, dat is uh, natuurlijk het domste wat je kan doen. Ik, ik heb al eerder gezegd uh, het uh, vereenvoudigen van ontslag en het verkorten van de duur van de WW... dat is een giftige cocktail in een tijd waarin iedere dag de werkloosheid oploopt. Kunt u dan dat... wel wat betreft het ontslagrecht, aangeven... dat daar wellicht sprake zou kunnen zijn van een versoepeling... dat het FNV daar wel in meegaat? Nou, de FNV uh, wil graag dat uh, het ontslag zelfs verbeterd wordt. En versoepeling, ik weet niet waar we het nu over hebben... maar volgens mij spreken we over een enorm oplopende werkloosheid... waarin we dagelijks zien dat mensen ontslagen worden... Dus ik heb niet het idee dat dat nu het grootste probleem van Nederland is. U noemde in de reactie eerder vandaag het, het hoge aantal werklozen onaanvaardbaar. Wat, wat is onaanvaardbaar? Hoe kun je grens stellen aan aanvaardbaarheid... en onaanvaardbaarheid van de van, van werkloosheidspercentage? Nou, ik, je moet dit inderdaad met elkaar niet uh, accepteren. En we zitten nu in een situatie dat we richting uh, eind jaren 70, begin jaren 80... toen de werkloosheid ook op zo'n absoluut hoogtepunt was, uh, zitten... En dan moeten we uh, als de bliksem uit en de, uh, de, de knoop of de, de punt waar je daaraan moet werken is uh, zorgen dat de economie weer op gang komt. En dat doe je alleen maar door een ander economisch beleid dan dit kabinet doet. Dus wat zou de minister per se nu moeten doen behalve nu aangeven dat het beleid zoals dat nu is uh, vooral voort moet worden gezet? Nou, ik heb net aangegeven, uh, de bouw moet weer aan de gang geholpen worden. En dat, nee, dat begrijp ik, dat... maar, maar uh, hebt u het idee dat de minister niet goed reageert... Op, op de alarmerende cijfers van vandaag? Ik denk dat de minister in een regeerakkoord vastzit... en een fixatie op het terugdringen van het financiënste tekort... Uh, wat belemmert uh, dat het beleid gevoerd wordt wat uh, gevoerd zou moeten worden... Ja, dus het economisch beleid uh, moet op een andere, in een andere richting. En dat blijft lastig als je jezelf fixeert dat uh, het financiënstekort niet boven de 3% mag uh, uitkomen. En wij zeggen dan matig nou dat tempo en uh, verander ook de inhoud van die bezuinigingen. En neem aan de andere kant vertrouwenwekkende maatregelen. Zorg dat woningcorporaties weer investeren. Zorg dat starters op de woningmarkt aan de gang kunnen. Uh, en toen ook een aantal concrete dingen. En daar heeft de minister inderdaad middelen voor beschikbaar. Die zullen we ook uh, uh, graag mee helpen invullen. Zoals uh, de jeugdwerkgarantie voor jongeren zonder werk en niet meer een opleiding. Oké, okay. nou, besluiten van het kabinet worden pas volgende week verwacht. Als het CPB met de nieuwe ramingen komt, uh, het is in ieder geval een schot voor de boeg. Leo Hartveld, vicevoorzitter van de FNV. Dank u wel. Een klein overstapje naar waar we nu over gaan hebben. De bultrug Johannes heeft er niks mee te maken, maar ook dat is het nieuws vandaag. Johannes bleek uh, Johanna te zijn, dat weet u. En die bultrug is helemaal ontleed. Het dier stierf vorig jaar op de zandplaat de razende bol... tussen Tessel en het vasteland. Het lichaam ging naar Naturalis in Leiden. En vandaag werd het laatste stukje van de bultrug ontleed. Twee enorme vinnen van twee meter lang. En dat deden ze op de binnenplaats van het museum... onder toeziend oog van het publiek. En ook daar Trudy van Gijswijk. Het werk begint aardig te vorderen hier op de binnenplaats van Naturalis. Twee enorme vinnen, tenminste dat zijn het geweest. Er worden heel voorzichtig stukjes vet van afgesneden. Wat je ook nog ziet zijn twee ja, een soort schouderkoppen. Die zijn mooi. Die zijn mooi, ja. U staat hier al heel lang. Ja, ik, ben weg. ik kom weer terug, want ik wil het weer zien. En, maar waarom dan? Omdat ik het interessant vind. Vindt u het niet stinken? Maar ik ging er vond meevallen. Het is een beetje een, een combinatie van zee en vis, wat je ruikt, hè? Kijk, kijk, kijk. Nou, ik kan het zien, daaronder. Oh ja, dat is die bruin. Boven, ja, dat bruin. dat is een vuilnok, wat eronder zit, hè? Dus zijn, zijn wat, ook bijzondere dat handschoenen die u, heeft, u aan en hebt. Het zijn gewoon, stalen, netjes. Het zijn gewoon twee vrienden, dus dat is zoveel. Vol daar, dat is het bot dat hier bij jouw arm ook zo draait. De schouderkop. Ja. Dan zijn er hier drie aan het snijden. En ze hebben... 1, 2, 3, 4, zeven messen om uit te kiezen. En als er dan een stukje afgesneden is, of een stuk, dan gaat dat in een groot formaat grijze kliko. Die zijn er twee, dan weet u het wel. Er valt wat te snijden hier. Het zijn ook bijzondere handschoenen die u aan hebt. Dat zijn stalen netjes. Ja, snij in je eigen. Dit wordt weer schoongemaakt. Ik bak mijn water. Is dat water? Dat ja. is gewoon water. Met ik wat zeep erin. Steven van der Meij, u bent uh, hoofdcollecties. Wat heb je aan dit beest als je hem schoon hebt gemaakt? Waarom is hij wetenschappelijk gezien interessant? Van Nederlandse bultruggen hebben we er nog maar een paar. Het is nog niet zo lang bezig dat ze aanspoelen bij ons op de kust. Dus ieder exemplaar kan weer iets meer vertellen over uh, wat daar nu aan de hand is. Waarom hebben we nu opeens bultruggen in Nederland? En? Nou ja, dat weten we dus nog niet. We wachten, we wachten op de onderzoekers. En dat zijn, ja, dat zijn natuurlijk geen onderzoeken die je in drie dagen doet. Uh, maar ik kan me voorstellen dat je nu bij deze gaat nadenken... van hey, misschien is er wel een nieuwe populatie aan het ontstaan in de Noordzee. Ja, die, daar, die daar nu blijven rondzwemmen. Dan is het nu al handig om onderdelen van die, van, die, van die dieren te verzamelen. En dan kan je dat vergelijken als er volgend jaar weer een aanspoelt. Dan hé, hey, is het misschien wel familie van elkaar. Dus dat, dat zou een interessante onderzoekvraag kunnen zijn. Hebt u al iets interessants ontdekt? Wat er mis met hem zou kunnen zijn? Uh, we hebben aan het skelet eigenlijk niks geks gezien. Het is een uh, volkomen normaal skelet, geen gebroken botten of wervels. Ja, de schedel was beschadigd, maar is waarschijnlijk door de takelen gebeurd. Uh, of door het slepen vanaf de plaat. Maar uh, we hebben geen, geen vergroeiingen gezien of ontstekingen of dat soort dingen. Nee, nee. Dat blijft dus vooralsnog een raadsel. Dat blijft een groot raadsel, ja. ja. Binnenkort te zien, dubbel terug. Johanna: Has the jury reached a verdict? Dat horen we zo vaak in het Anglo-Saxische recht. Maar de juryrechtspraak in Groot-Brittannië ligt onder vuur. De kwaliteit van de jury's is soms ver beneden de maat. Meten doen we met de files ook vandaag vanmiddag. Jolanda van der Velden weer bij. En dat valt reuze mee. De, de avondspits is niet al te druk. Het is uh, zelfs wat minder druk dan gebruikelijk. Wel de meeste vertraging bij Rotterdam. En Wat er nieuw bij is, is een aanrijding op de a 10 ring west van Amsterdam richting Zaanstad. Daar staat dus een geusveld in de Koentenon nu 4 kilometer. De rechte reishok is dicht. Dit is het nos Radio 1 journaal met Tim Overdijk. Bruce Springstream, -spring, working on a dream. Met working on a dream. We blijven in een Engelstalig gebied, het wordt Groot-Brittannië... want de juryrechtspraak daar die komt steeds meer ter discussie te staan. Gisteren besloot een rechter dat een zaak opnieuw moest worden gedaan... omdat in zijn ogen de jury geen snags van de zaak snapte. Nederland kent natuurlijk geen juryrechtspraak... maar in de meeste Europese landen en niet te vergeten de Verenigde Staten... zijn er nog steeds burgers die een oordeel vellen. Okay, be seated, everyone. My understanding is dat the jury has reached a verdict, is that correct? And have you completed the verdict vorm? All right. If you will, the bailiff, would you please get the verdict form and then ask the bail of hand it to me? En zo gaat het dan. De rechter vraagt de jury om een oordeel. Groot-Brittannië, deskundige oud-correspondent, ook Hieken, ik best goedemiddag. er daar, daar ging Wat fout gisteren in een Britse rechtbank? Hè? Wat, waar, wat waar ging het om? Dit ging om de zaak uh, waarin uh, rechter en jury uh, voor zich hadden een verdachte, de echtgenote van een uh, voormalige minister uit de Britse regering. Die echtgenote staat terecht omdat ze de rechtsgang misleid heeft, net als haar voormalige uh, echtgenoot, door net te doen alsof zij uh, uh, achter het stuur zat toen uh, hun gezamenlijke auto geflitst werd met snel rijden. De minister had haar gevraagd om te zeggen dat zij achter het stuur zat omdat hij al zoveel strafpunten op zijn rijbewijs had dat als hij uh, zou toegeven dat hij het was geweest dat hij dan zijn rijbewijs kwijt zou zijn, dat kon hij heel slecht gebruiken. Dat is uitgekomen in de nabeeën van een echtscheidingszaak. En daardoor zit de minister nu te wachten. Die is al veroordeeld. Die gaat waarschijnlijk de gevangenis in nadat dit proces rond zijn vrouw is afgelopen. En zijn vrouw staat dus terecht en moet nu ook wachten op een oordeel. En daar kwam de dus zure niet uit of de rechter greep in. Wat, wat ging er fout? De jury is uh, 15 uh, uur lang hebben die uh, beraad gepleegd en die stuurde steeds maar briefjes naar uh, de rechter met opheldering en dat waren zulke die hebben al met al tien vragen aan de rechter gesteld en dat waren zulke oliedomme vragen. Dat uh, de rechter werkelijk met de handen in het haar zijn, dat hij zei dat hij in zijn dertig jaar rechtszakenpraktijk nog nooit zoiets gezien hadden. Ze wilden bijvoorbeeld, uh, uh, ze vroegen bijvoorbeeld uh, gereden twijfel, uh, wat is dat eigenlijk? En ook uh, een vraag als uh, kan uh, een jurylid iemand uh, veroordelen op basis van iets wat in uh, de rechtszaak zelf niet aan de orde is geweest? Nou, de, de grootste oom begrijpt nog dat dat niet kan. En bovendien hebben ze daarop ook de eten afgelegd. Dus het was duidelijk dat, hen, uh, dat het principe van de juryrechtvaak hen ontging en dat ze verder de inhoudelijke dingen ook niet erg goed begrepen. Dat zijn inderdaad basiszaken, maar mag je dat mensen kwalijk nemen? Want wie, wie, wie mogen in een jury of wie, wie moeten in een jury in Groot-Brittannië? Groot wie uh, in een jury moeten of mogen uh, zijn mensen die zich uh, hebben ingeschreven als kiezer. Die staan in het, zoge, het zogeheten kiesregister en die worden bij uh, loting uh, aangewezen. Uh, heel veel mensen zijn niet erg keen op, dit, op het vervullen van die juryplicht en in de praktijk. Zo is uit onderzoek gebleken is het ook zo dat het meestal vrouwen, gepensioneerden en mensen van de zogeheten lagere klassen zijn die geen excuus kunnen verzinnen om geen juryplicht te vervullen. Dus die, dat zijn de mensen die meestal in de jury zitten. En dan schet je zo net een, een situatie waarin inderdaad, zoals je zegt... oliedomme vragen worden gesteld van een jury... die niet echt bepaald op de hoogte is van waar het om gaat. Maar zie is dit, is dit, is dit, is, is je meer van dit soort zaken? Is dit zeg maar het voedsel voor de discussie van... Hebben we, hebben, doen we er wel goed aan juryrechtspraak in Groot-Brittannië? Nou, kijk, in de eerste plaats, en dat telt natuurlijk in Groot-Brittannië uh, heel sterk, is dit systeem al 800 jaar oud. Dus dat weegt in Britse ogen in het voordeel van dit systeem. En in de tweede plaats heeft het natuurlijk wel iets om te zeggen. Um, een jury beslist over de vraag of een verdachte die uh, ontkent, want deze juryheerspraak is alleen voor ontkennende verdachten in strafzaken, dat die zijn lot als het ware in handen legt van zijn gelijken die op basis van wat ze op de zitting horen moeten bepalen of iemand de waarheid spreekt of niet. Ja. Um, en, de, en, en dat uh, voelen de Britten heel erg als dan vallen we niet in de handen van geharde rechters die alles al gezien hebben en slimme advocaten die een taal praten die wij niet begrijpen. Nee, de gewone man wordt door zijn medegewone man berecht. En dit gaf weinig vertrouwen, althans deze zaak. Ja, deze zaak heeft uh, natuurlijk heel weinig, uh, heel weinig uh, vertrouwen gegeven. En uh, leidt ertoe dat mensen zeggen, moeten wij niet eens een keer uh, aan een ander systeem beginnen. Goed dan ook. De zaak in deze die gaat over. Hierke Hippes, dank voor dat inkijkje. Gert Instra, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Gert, welke dag is het nou vandaag? Is het woensdag? Is het donderdag? Uh... De, donderdag. Het zou best woensdag kunnen zijn, want ik krijg een soort Groundhog Day gevoel ja. bij, bij, bij het weerbeeld van... want gisteren was het precies hetzelfde. Ja, het lijkt er heel erg op. Ook uh, ja, Eigenlijk het verhaal wat ik gisteren hield, dat, dat, dat kan ik ook nu houden. Op één uitzondering na, want uh, ik, heb, ik heb verzuimd gisteren te vertellen dat er wat sneeuw kon vallen. Dat zat gisteren eigenlijk ook niet echt in de verwachting. Maar het is toch het geval. Op veel plaatsen vallen wat vlokjes. Uh, bijvoorbeeld op de wadden, ook in uh, Zeeland, her en der, de meeste sneeuw in Limburg en ook het aangrenzende deel in België... ook daar valt af en toe wat sneeuw. Maar het blijft koud? Ja, het is koud en uh, het is vooral de wind die het zo koud maakt. Matige wind hebben we op dit moment. windkracht 3 A4. En ik denk dat de wind morgen nog wat sterker zal zijn. Dus dan zal het nog wat doordringender koud uh, zijn. En dat houdt dan ook nog een paar dagen zo aan. Uh, in ieder geval houden we die wind tot en met zondag... en misschien ook nog wat op maandag... Verder is het zo dat uh, in de loop van het weekend we wel meer bewolking krijgen... en ook de kans op sneeuw neemt wat toe. Uh, dat zou misschien zaterdagavond al kunnen, maar vooral zondag en ook maandag... dan kan er een beetje sneeuw vallen. Uh, geen grote hoeveelheden, maar toch 1 nou ja, of twee centimeter op, uh, op veel plaatsen. Het lijkt erop dat het vooral in het oosten van het land uh, gaat plaatsvinden... Maar dat, uh, eigenlijk is het zo dat in het hele land wel wat kan vallen. Nou, dat is uh, veilig genoeg, die voorspelling. Het <laughs> <laughs> is in ieder geval zonnige maanden. Ja. Dank je wel. Oké. Okay. Zeker tien doden en tientallen gewonden... gewonden bij twee bomaanslagen in de Zuid-Indiase stad Hyderabad. Correspondent Lucas Waagmeester in New Delhi. Lucas, wat is er gebeurd? Ja, inderdaad. Een bom die afgaat bij een busstation... en eentje bij een bioscoop, zo'n tien minuten... Na elkaar, dus eigenlijk heel kort op elkaar, die twee locaties liggen vlak bij elkaar ook in het centrum van Hyderabad. De politie daar zegt dat het gaat om een terreuraanslag. Zij zeggen dat dus inmiddels te kunnen, te kunnen, uh, te kunnen vaststellen. Uh, twee bommen die op een fiets of op een motor uh, waren gebonden daar. Uh, alle grote steden, dit is echt een, een, een uur, anderhalf uur geleden hier gebeurd, alle grote steden in India... We zijn meteen al high alert, he. Delhi, Mumbai, Bangalore. He. Dat betekent vooral extra bewaking bij belangrijke knooppunten, treinstations, uh, busstations. Dat dodental je zei, het blijft op dit moment uh, gelukkig, kun je zeggen, steken rond de 10, 50 gewonden. De meeste van de deelstaat, Andhra Pradesh, ja, die is inmiddels op locatie. Dat zou erop kunnen duiden dat ze in ieder geval de zaak ter plekke redelijk onder controle hebben nu. Uh, en dat we dus niet uh, gaan horen de komende uren dat er veel meer dan tien doden gevallen zijn, denk ik. En er wordt in de tussentijd natuurlijk gekeken naar de daders. Wie steekt hierachter? Heb jij enig idee? Nee, eigenlijk niet. Maar de ja, eerste suggesties worden hier wel gedaan. Hè. Het zou een wraak zijn voor de verhanging van Afzal Guru. Dat is een terrorist die verantwoordelijk is voor, uh, uh, voor een eerdere aanslag in 2001 op het parlementsgebouw in Delhi... India hangt zelden uh, mensen op. Uh, dus de executie van deze moslim-extremist was uh, uit Kashmir. Hè, die was behoorlijk uitzonderlijk. En sindsdien is het ook vrij onrustig in Kashmir. Natuurlijk wordt hier sowieso altijd wel rekening gehouden met, uh, ja, met Pakistanse terroristen. Daar heeft India natuurlijk wel een lange geschiedenis mee. en veel ervaring mee. Maar voor hetzelfde geld is dit iets intens. Hè. Hyderabad is een economisch centrum in het zuiden van India. Een stad met veel migranten uit andere delen van India... En dat zorgt ook vaak wel voor spanningen in dat soort steden. Dus ik, ik, ik durf het zo kort daarna, ik durf echt niet te voorstellen... Uh, wie hier nu uh, achter zal blijken te zitten. Ja, want het is natuurlijk wel het feit dat je dit niet zo heel vaak hoort. Zo'n aanslag in zo'n grote stad in India. Nee, klopt. Uh, nee, Mumbai 2008, hè, denk ik meteen aan. meer dan 106, Toen 166 doden. Die stad werd drie dagen in gijzing gehouden... door inderdaad de Pakistanse terroristen toen. Later, 2011, gebeurde het Mumbai... Nog een keer op kleinere schaal. De laatste grote aanslag is in Delhi geweest. Op het Hooggerechtshof in 2011 hier. Toen vielen er dertien doden. He, dus dit, dit gaat zeker niet op de grote hoop. Van nou ja, laten we zeggen Pakistan, Afghanistan. India is geen land wat waar elke week of, of elke maand. He, dit soort grote bommen afgaan in bevolkingscentra. Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat trouwens net weten. Nu net. Dat ze sinds twee dagen inlichtingen hebben. Dat er iets op handen zou zijn geweest. Dat zou erop duiden dat dat dit dus een geplande actie is. En de ministerie van binnenlandse zaken heeft er dus van geweten. En dat een is het nieuws met de aanslag in New Delhi. Lucas, BNN Today. Ik denk dat je ook voor de koude kermis thuis komt... als je op voorhand voor het geld de muziek ingaat. Om half negen op Radio 1. Luister en kijk mee.